En een voorspoedige start. Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft in Gent een eind gemaakt aan een gijzeling in een appartementencomplex. Drie gijzelnemers hebben zich zonder geweld aan de politie overgegeven. Of er een gijzelaar is gevonden is nog niet bekend. De gewapende mannen drongen vanochtend het gebouw binnen. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat ze iets met terrorisme te maken hebben. De straat in de buurt van station Gent-Dampoort staat wel bekend om drugscriminaliteit. De politie heeft de omgeving van het complex net buiten het centrum van Gent hermetisch afgesloten. En rond de Gijzeling in Sydney zijn de laatste uren geen nieuwe ontwikkelingen gemeld. Nog altijd houdt een gewapende man in een café een groep klanten en personeelsleden in Gijzeling. Vijf gijzelaars zijn naar buiten gekomen. Het is nog steeds niet duidelijk of ze zijn ontsnapt of dat ze zijn vrijgelaten. Via de gijzelaars heeft de gewapende man laten weten dat hij een vlag van IS wil. Hij wil ook een gesprek met de Australische premier Abbott. En hij zou ook vier bommen hebben geplaatst. De politie van Sydney wil daar niets over zeggen. Rome heeft zich als eerste officieel kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen van 2024. De kandidatuur werd bekendgemaakt door premier Renzi. De Italiaanse regering en het Olympisch Comité zijn klaar voor dit project, zijn Renzi. Italië had eigenlijk de Spelen van 2020 willen organiseren, maar dat ging niet door... omdat de toenmalige premier Monti daar geen geld voor wilde vrijmaken. En in de achtste finales van de Champions League speelt Real Madrid tegen Schalke 04. FC Barcelona neemt het op tegen Manchester City en Juventus komt uit tegen Borussia Dortmund. Real won vorig jaar twee keer flink van Schalke en Barcelona won dit jaar ook al twee keer van Manchester City. Nederlandse voetbalclubs zijn in de vorige rondes al uitgeschakeld in de Champions League. Ajax, PSV en Feyenoord loten nog wel mee voor de Europa League. En die loting is vanmiddag ook. Het weer, geleidelijk wat meer zon, maar ook nog een enkele bui. Het is 6 tot 8 graden. De westelijke wind neemt wat af. Vanavond landinwaarts vooral droog. In de loop van de nacht weer enkele buien met mineraal maar rond 4 graden. En ook morgen en de dag daarna is het weer wisselvallig. Dit was het DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANBB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 aan yoga. Wij mochten naar een naar proefles, ik en die vriend van Ankie. Die vriend van Ankie, die heet Fokke Sibaga. Nou, die komt niet uit Drenthe. hè Een Fries van 2,40 meter veertig. En uh, wij staan een half uur naar die meiden te kijken op die maatjes. weet ik zo. En na een half uur zegt Fokke al tegen mij, bed, ik loop voor schon nou, ik koffie. nou, nou. Ik dacht dat hij een LP achter de sporen draaide. Maar het was spahili voor een biertje. En altijd als hij bier drinkt, komt hij met dezelfde stoere verhaal. Hij is vroeger schipper geweest op een, een of andere boot. En altijd hetzelfde verhaal. Betsy baan waren het de IJsselmeer? En ik stond overboord te pissen met die snikkel in m'n hand. En ik liep zo overwacht de giek van de boot in mijn kop aan. BING! De giek van de boot klapt zo in mijn holle. BING! En ik klap niet biert. maar ik kom net vast tot naar mijn eigen lul. Friesland boppen, maar ik zou ermee stoppen. <lacht> En hoe ken ik Fokker? Ik, ik snap het nooit vertellen, maar ik doe het nog even. Ik ken Fokker. hij zocht via internet een vrouw in het buitenland. Dat vergeet ik nooit meer. Hij belde mij, nou, half een jaar geleden belde hij mij op, had hij kennis aan een Poolse vrouw. En hij vroeg mij mee, want ik spreek een beetje Pools. David, betekent is je een <laughs> Ja, je hebt er niks aan, maar je mag on, hey. <laughs> En wij zouden die vrouw ontmoeten in een, een klein boerendorpje, Wietje, Witsche is een heel klein boerendorpje uh, over de grens van Duitsland. En wij zaten op die vrouw te wachten en die vrouw kwam ook binnen. En uh, hoe ga ik dit netjes zeggen? Uh, nou ja, het leek niet op de foto. Hoe je de foto hield, het leek niet op de foto. Een eenmansdestructiebedrijf. Een Leopard met een zoom op de bovenlip. Ik zeg, heb jij een afspraak met Giel Montagne? Wat een salinero. <tie> ik dacht, die is onderweg Ankie van Grunsver verloren, echt waar? Die hangt nog met het gebit in het bovenkozijn van de deur. Alla, man. En ze loopt er fok af. Kijk, ze loopt zo een fok af. Zo, vlechten. Vergeet ook nooit vlechten. <tie> en ze loopt er fok. En ze pakt fokken beet. En fokken die verdwijnt. Helemaal tussen die grote borsten. Ik zag fokken helemaal tussen die borsten. Want ik zag fokken verdwijnen. En ik dacht nog. Ik heb dat welk z'n lul vast. En als verzoekje Ja. ja. Ja! Nou, hij rent het café uit en hij zegt: Van bed, ik wil iets kleiner, Wij naar de Filipijnen. En. Uh, ja! Ik mocht mee, want ik spreek een beetje Filipijns. Ding, jang takapayon, betekent doe het ook voor Snoep. En, <melodicijnen> en staan we staan ongeveer drie uur in Manila aan de bar. En na drie uur wachten zeg ik tegen Fokker, Fokker, we hebben een hele lange reis gemaakt. Maar laat ik eerlijk tegen je zijn, ik denk niet meer dat ze komt. Kijk die naast me, zo'n half uur naast ons. Ja. Ik de asbakte weer af. Ja. Je blijft toch beleefd. En ik denk, weg, weet je, ja joh, die familie kwam bij in de politie en weet ik wat allemaal. En uh, ik rende lekker, ik, ik denk, ik ben weg. Ik hoorde Fokker nog roepen, Bert, help, help. Ik zei, ja, dikke lul. <laughs> Uh, maar hij is nou gek op Anki En wij, wij gingen die meid weer ophalen. En uh, mijn vrouw was al douche. En Ankie lag op zijn matje nog. En, uh, Ankie, bij bij drinken een biertje? Nee, Bert, blijf staan. Je bent cultureel onderleg. Je ziet heel veel. Van dans tot cabaret en alles. Dan weet je ook wat ik doe. Let op deze bewegingen. Zeg me maar wat ik uitbeeld. Ik denk, oh god, oh god, oh god oh. <lacht> Let op, Bert. <lacht> nou, dan ben ik ook eerlijk. Ik, ik weet het niet. Ik ben een springhaan op een vijgenblad. Een walrus op een surfplank. Echt. En dit dan Bert? Geen idee. De wiegende aap. Nou, de enige overeenkomst tussen een aap en Ankie was die Roze Reet. Nou, op zich. Oh, nog één ding. Och, Roze. Dat is Roze Reet. Dat is leuk hoor. Oh, ik moet jullie alleen wat vertellen. Uh, wij hebben dinsdag zitten eten. We waren de eerste avond hier in Groningen. En, uh, was dat dinsdag al? Ja. ja, dinsdag. En we zitten eten in, in de buurvrouw. Eetcafé de buurvrouw. Oh, ik moet even vertellen. Oh, bed delen met ons. Ben ik mee bezig. op. <lacht> wij zitten aan het eten met een technische ploeg. En naast ons staan er twee zakenmannen te eten. Je ziet dat zakenmannen zijn. willen fouten stop, En ze eten soep uit hun uh, laptop. En, <lacht> en wat raar. Nou, doet er niet op. Maar, uh, <lacht> Zitten daar ook, en en, en ik ging mijn handen wassen na het eten en even die zakenmannen kwam achter mij aan. En die ging zitten schijten, dat hoorde ik. Echt waar. En hij zat te schijten en zaken te doen tegelijk. Gênant. Hij zat te schijten en, en, en te bellen met zijn secretaresse tegelijk. Dat ging on volgt. Ik vond het gant. Ging on volgt. Uh, nee, ik bel die Rabobank morgen zelf al even. Dan kunnen we altijd kijken wat we doen om het nog niet Nou ja, zeg. Nou ja, zeg. Gênant. En morgen moet ik even naar hoge zand, maar de kielst erachter, achterweg ligt eruit. Jij ja, kunt allemaal lachen, maar je kunt nooit meer bij de buurvrouw eten zonder aan mij te denken. Oh, sorry, wegwezen, wegwezen, wegwezen. Een of als ik wil zo'n touwtje overzinken. Als ik maar kijk wie ben je is. Al heb je maar een trapje of een touwtje als je maar omhoog kan naar de frisse lucht. Hé! Hey! Hallo! Hallo! Hallo! Zeg hallo, hallo, hallo. Are you? Come into the tree where they strung up a man, they say, who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee?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 Bert Fraser was het uh, James Newton Howard. Ja, hij heeft het geschreven en geproduceerd. Prachtige muziek en het komt uit een film, hè? The Hunger Games. Dat is heel mooi. Ja, James Newton Howard. En we gaan nog iets draaien uit een van die platen die het niet gehaald heeft. Namelijk Yes. Van het album Yes. Een van de eerste albums die de band ooit maakte. Dit heet Sweet Dreams. En dat staat op 47. Als informatie. Ik moet het even anders vertellen. En dat was wel Yes, natuurlijk. En het was ook Sweet Dreams. Het kwam alleen niet van een album, wie dat heet Yes, maar het kwam van het album Yesterday's. Want die hadden we dit jaar behandeld in de Veneeljaren. En dat album haalde het dus net niet. Nee, helaas. 47 kwam hij op terecht. En dat hoort dan uh, bij een van die uh, albums die het dan net niet haalde... voor onze top 40 die we aanstaande woensdag gedaan zijn. Het de 17e. Van 12 tot 5 uur maar liefst. Jawel! Nieuws uit Zandvoort. Razende reporter, Joop Van Es junior. Ja, en dat was met het weekendje wel, hè, Zalvoort? Dus ik ben benieuwd hoe Joop eruit gekomen is. Want ik zit <laughs> ja. nog een beetje te trillen op mijn stoel, hoor, van uh, alle inspanningen en zo. <laughs> nou, het is ook een beetje ook koud, koud, koud, koud, koud op mijn hoofd ook. Ja, ja, dat begrijp ik. Want daar heb je toch wel stil gezeten, Ruud. Goedemiddag. En ja. ook, ook goedemiddag, hoor. Goedemiddag. Het moet met de kapster, hè, Dan moet je. Zult dan zult Moest je zoveel betalen voor een, voor een knipbeurt? Nee. Of een vijf euro Nee. Je, je, de, de, kijk, mensen begrijpen het niet allemaal helemaal goed, geloof ja, we ik. Ik zal wel, nog we even wel. uitleggen hoe het precies was, hè. Oké. Er waren figuren daar bij en Hardy, die vonden gewoon mijn haar te lang. Ja. Nou, ja. Dus ja. die zeiden, de helft moet eraf. Nou, oké. Okay. En dan begonnen we ze... met. je ervoor. Ja, nou ja, nee, dat zei ik nog niet eens. Er kwam iemand naar me toe. en ja. zei, we geven 250 euro als jij in de stoel gaat zitten. Ik zei, nou, dat doe ik niet. Nee, is te weinig. is te weinig. Zijn dat doe ik niet. Ja, maar dan moet, het moet wel de helft eraf. Ik zeg, uh, ik doe het niet. Nou, toen kwam hij vijf minuten later terug. En toen zegt hij, of tien minuten weet ik veel. Nou, hij zegt, er is nu 350 geboden, maar dan moet wel de helft eraf. Ik zeg, nou, dat doe ik nog niet. Hij zegt, wat moet het dan kosten als je gaat zitten? Ik zeg, 400 euro. Nou, toen werd het uh. 405. Ja. Maar dat hebben de klanten van, van Laurel en Hardy, die hebben dat dus allemaal bij elkaar gelapt. Ja. <laughs> en zo is het gegaan. Nou ja, goed, toen ja, ja. ben ik maar in die stoel gaan zitten. En uh, toen uh, werd ik dus even onder de handen genomen de Plony. En uh, ja. nou, dat is een vakkundige kapster, dat kunnen we wel even ja, zeggen. Ja, ja. Ik kan er wat van. En die heeft mij gewoon eventjes uh, een metamorfose gegeven. Kijk. Ja. U bent een veel knappere man. hè, ja. uh, Ook dat. En uh, allemaal voor het goede doel ook nog. Dus, uh, ja, ja, geweldig. Hey. Helemaal goed. Helemaal ja, top. Goed. En, het is überhaupt een geweldige uh, ja, 24 uur geweest, toch? Bij Laura ja. van Hardy. Ja, ik vind, ja ik zeker. Vind, ik, vind, ik vind vooral de opbrengst vind ik geweldig. Hè, want ja. het is bijna, er is de veiling is van, van die motorkap 33. nog niet eens bij. Het is 3400 euro. Die komt nog. Ja, ja, ja die motorkapveiling komt natuurlijk nog ja En uh, ja, dat is natuurlijk ook nog... Ik moet ook wel een paar duizend opbrengen, vind ik, hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. Er zitten heel wat Minimaal. uurtjes werk in, hoor. Als je, als je ziet wat... Dan, ben je erbij geweest? Heb je het nog gezien? Niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben er twee keer naartoe gegaan. de Twee keer was het zo vol. Ja, ja dan moet ik staan en dat gaat niet, dat nee. weet je. Nou, ik, maar heb, ik, ik, eh, heb, uh, ik heb het, vanaf, het uh, zeg maar vanaf een beetje de eerste opzet gezien. Ik was er zelf om half één. En uh, toen, toen stonden er drie of vier hoesen op. En uh, toen heb ik dat dus een beetje zien, zien, zien ontstaan allemaal. Maar hoe die... Kijk, het is natuurlijk werk van, van amateurs. Marjane ja, Rebel heeft ja, ja. natuurlijk hier en daar corrigerend opgetreden... Uh, met haar uh, vriendinnen. En dat was ook zeer de moeite waard. Maar het, het, het grote deel is wel gewoon van amateurs. Mensen die dus ja, ja. daar gaan zitten. He, als je ja. nagaat dat bijvoorbeeld onze eigen Dolly Tempierik... Die, die zat daar eventjes... en die zat de hoes van, van Songs in the Key of Life voor Stevie Wonder te doen... Ja, dat vind ik dus gewoon geweldig. Het lijkt ook nog. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, en, uh, ja en de muziek was ook geweldig, begreep ik. Ja, dat was, uh, was echt top. Op een enkele na, op een enkele na. Ja. Je, je ja. weet dat, hoe ik denk over uh, een uh, meneer die niet meer het uh, ondermaans is. Nee. Nou, de, dat, uh, dat hoeft voor mij niet mee. Uh, ja, Ik heb hele nou, ja. mooie hoes er mij zien komen. Ja, er, is, er, is echt, uh, er zijn geweldige dingen gedaan. Echt, ja, is, uh, nog bijna zegt hij ook, er was ontzettend veel variatie en hele goede hele muziek. was. Er. Ja, ja. Ja. Over het algemeen werd er hele goede muziek gedraaid. Ja. ja. Zeker weten. Uitstekend. En uh, ja, nou nog die, die, die motorkap. Wat voor een auto is dat, weet je dat? Nee, ik weet het niet. Het is wel een hele grote motorkap. Natuurlijk wel. Uh, hij, hij past niet op een, op een mini-vloer. Nee, nee, nee, nee. Hij past niet op een Nee. nee. <gülphe> dat, dat weet ik niet. Daar heb ik ook niet naar gevraagd waar hij van was. Dus, okay. dat, uh, nou, maar dat zal uh, wel een dikke auto zijn, want het was een vrij grote motorkap. Dus het was best wel een dikke uh, auto. Ja, tegen die tijd dat die, dat die veiling is, dan kan ik dat altijd bij ons op de website zetten bij de krant. Daarom. Natuurlijk. Zo lief ja. dat. Goed. Nou, en Goed, nou jouw was er weekend. Was nog meer te doen. Ja. ja, er was nog meer te doen. Hè. We hadden uh, een Hildering. Uh, een toneelstuk dat heette... Uh, um, in bed. Met, met dat portret. Met zo'n portret moet ik zeggen. Nou, twee volle zalen. Zo. 400 man. geweldig. Nou, okay. Hartstikke goed. En uh, ja, de, de recensies waren goed van iedereen die er geweest is. Een geweldig goed toneelspel en zo. En uh, ja, ik heb het dan donderdag gezien. En dat viel mij tegen. Maar uh, ja, dan komt ineens de, de grote, grote meute komt daar naartoe. Ja, en dan ga je natuurlijk alles uit de kast halen om er geweldig stuk van te maken. Ja. En dat is volledig gelukt. Zowel vrijdag als zaterdag. En uh, het volle bak. En wat wil je nou nog meer? Uh, dan hebben we natuurlijk uh, um, zaterdag ook nog meegemaakt de opening van de ijsbaan. Daar kun je ja. elke dag schaatsen. Ja. Het <coughs> was erg druk. Alleen, even moet ik niet puntjes zetten, de, uh, de bistof zangers die draad op. Met een uh, elektronische drumstel en een pianiste en, en een gitaar. En uh, uh, mijn ouders zijn, die zijn zangers en die zeggen. buiten zingen is echt de pest voor je keel. Ja. En voor je stem. En die muziek stond te hard. Er zat te veel bas in. En dat stonden, want je komt bijna niet verstaan van die beatstopsingers. Die mm -hmm. stonden ze ook nog op het ijs. Ik vind dat niet verstandig. Nee. Want als je daar drie kwartier moet staan, dan trekt het toch wel die kou door je schoenen heen. Hoe neem ik ja. het voor mij aan? Ja, zeker je. Dus het lag, lag wel in hun uh, kleedje, maar dat is niet voldoende. Nee. Dus daar moeten ze goed over nadenken. Um, dan hebben we natuurlijk zondag de kerstmarkt gehad. Op, uh, op het Raadersplein. Ontzettend gezellig. Heel leuke uh, opstelling. En een paar kraampjes rondom de muziektent. En dan aan de randen van het uh, Raadersplein ook een heleboel kraampjes. Met van alles en nog wat ontzettend leuk. Was ook druk. Zelf met de rommelmarkt. Die was dan in, in uh, Theater de Krocht. Ook druk. Ook allemaal in kerstfeer. En uh, nou, dan gaan we zo uh, uh, naar de kerstmis toe. Ik denk dat het voor herhaling vatbaar is overigens Ruud. Dat... Uh dat gebeuren van die kerstmarkt dat, uh, dat moeten ze in, in, in de gaten houden dat is ja. alleen maar goed het schijnt uh, trending topic te zijn hè, op het ogenblik want uh, ik, las, ik hoorde er toevallig iets over het nieuws ook dat uh, de, de opkomst van die kerstmarkten in allerlei plaatsen ja. in Nederland ineens ja. uh, giga's schijnt te zijn ja. Ja. Ja, er, is er, er is er een die heeft een kwart miljoen bezoekers ja. dat is nogal wat ja, Samen, uh, maar, uh, ik hoorde ook, uh, dat, ik hoorde ook dat, uh, dat heel veel mensen die natuurlijk tegenwoordig vrij veel via internet bestellen uh, wat ik zelf walgelijk vind maar goed dat moet het men zelf weten. Ja, uh, ja. Maar de, dat juist daardoor dit soort evenementen meer volk trekt. Ja. Dat schijnt ja, zo te zijn. Beetje, ja. Ja. Ja. ja. Dus ja, uh, we ja. gewoon, we hadden er in Beverwijk ook een op de, op de Breestraat of in het centrum. En oh, ja. die, uh, die, die liep ook als een trein. Dus uh, echt geweldig. Ja. ja, en gezellig. En met name als het dan wat schemerig begint te worden, weet je wel. En de lichtjes allemaal lekker uh, opvallen. Ja, dan is het gewoon heel gezellig, heel cozy. Dan is het net alsof je ergens in Duitsland op een hele grote kerstmarkt vindt. Ja. Echt waar? Nou goed, dat is eigenlijk hetgeen dat ik heb willen melden. In principe. Nou, dat is mooi. Of, ja. of had jij nog iets? Nee. Ik, ik heb een topweekend gehad. Wij, wij hadden gewoon een topweekend. Afgelopen vrijdag natuurlijk een fantastisch concert van Kaya gezien. En, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja en gisteren, gisteren hebben wij met ons koor ook gezongen. Gezellig Kerstliedjes bij, bij de bouwmarkt in Blevenwijk. Dus dat was helemaal gezellig. Ja. Ja, ja. Ik zag het op. Uh... Maar ja, we, geluid bij een koor is natuurlijk altijd extreem moeilijk. Ik weet dat natuurlijk uit ervaring hoe lastig dat is om dat, uh, ja. dat goed te doen. En daar ja. moet je echt aandacht aan besteden. En uh, ja, als, als je de muziek wel versterkt. en het koor bijvoorbeeld nauwelijks of niet. Ja, dan heb je daar ja. gewoon een, een gigantisch probleem mee. Dat, daar moet je gewoon ja. goed over nadenken. Ja, maar dan moet je zo hard zingen. Ja, en, dat is ja, niet te doen. Je moet soundchecken. Je moet soundchecken. Maar ja. dat komt niet, want half vijf ging die baan leeg. Ja. Meteen opstellen en drie keer later moesten ze er weer af. ja, ja. ja. dat blijkt toch weer dat de soundcheck heel erg belangrijk is. Ja, maar dat hoeft niet altijd. Als je maar weet wat je doet. en, en ik bedoel Wij hebben gisteren ook gezongen zonder soundcheck. Het klinkt, ja, het klinkt gewoon denk ik goed. Maar dat komt, als je, weet, als je weet wat je aan het doen bent en hoe je, je microfoon moeten staan, ja, dan is het allemaal niet zo moeilijk. Okay. Het valt wel mee. Okay, is Kwestie van één keer yeah, instellen yeah. en laten staan. Gewoon, heel goed. Ja, ja, maar je hebt wel een wel. punt hoor, als, je te, als het te koud is. Als je echt op een koude plek staat. Dan uiteindelijk ja. gaat dat echt ten ja, koste van, van ah, wat dat, je aan het doen bent. Dat hebben wij vorig jaar gemerkt. We, zijn, we stonden vorig jaar ook op zo'n rotplaats oh. te zingen. Ik ben drie dagen ziek geweest, dus uh, dat kan je wel maken. Ja, maar. Okay, heb ik, ja. Yeah. De hele kerst. De hele kerstverkouwen en de nou Maar goed, dit jaar lekker niet. Dus Joop... We gaan niet klagen. Nee. We gaan het leuk maken. Volgende week zal er wel weer het een en ander komen, denk ik. Ja, denk ik wel. Niet al te veel voorlopig. Maar goed, dat... En zondag niet... Woensdag niet vergeten te luisteren naar onze Vinyl Top 40. Ik weet het. Ja, want het wordt mooi. Nou Joop, bedankt voor de informatie. En, uh, en uh, jullie uh, nog een prettige week verder. Gaan we doen. Oké, okay, hier zijn de ijs okay. met december. Lekker. Omdat het sprookje tussen ons is afgelopen. Heb ik nu ook alleen cadeautjes moeten kopen. Maar ik mis je wel.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 Ik weet hoe vaak heb jij dat niet gezegd. Nooit komt er recht wat al krom is. Ik heb de kaarsen neergezet, net als vroeger, maar het is weg. Dat vertrouwde. Onmis. We waren samen een, waar een wil was, waren wegen. Je koos je eigen weg, je kwam iemand anders tegen, je liep mijn wereld uit. Dat wij dan twee tevreden oudjes waren. nou, nu weet je zo mee, Als eerst december, nou maar om mee En het liedje dat heet... December. M -m. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het regio-nieuws... met Angela de Koning. Op zondagochtend 21 december... Uh, om 11 uur... zal er een speciale dienst worden georganiseerd... in de Sint-Bavo-kerk... op de Grote Markt in Haarlem. En dat is recht tegenover het Glazenhuis waarvan 18 tot en met 24 december drie 3FM-dj's hun intrek vinden. Een dienst voor gelovigen en voor ongelovigen... ...met medewerking van singer-songwriters Michael Prince... ...en Matanya Joy Bradley, dansgroep Mas Co en organist Anton Pauw. De actie van Laurel Hardy voor 3FM Series Request... ...is een doorslaand succes geworden... 24 uur lang werd er muziek gedraaid... vanaf ouderwetse vinylplaten... en waren er allerlei actie om geld in te zamelen. Uiteindelijk stond de teller stil... bij het schitterende bedrag van 3443,02 euro en 2 cent. En voor iedereen die zich voor deze mooie actie heeft ingezet... chapeau. Winterwonderland, Zandvoort is afgelopen zaterdag gestart... Van 13 december tot en met 4 januari is de ijsbaan dagelijks geopend. In dezezelfde periode kan men een wens doen in het wenspaviljoen op het Raadhuisplein. Komend weekend uh, zijn op zaterdag de sprookjeswandeling... en het Wintersantagraampie voor kinderen. Aanstaande zondag het kerstconcert van Classic Concert... Met uh, Haarlem Voices en de Zandvoortloop, de sponsorloop van Leeuwarden... via Zandvoort naar Haarlem... waar het met deze actie opgehaalde geld wordt overhandigd... aan het glazen huis van 3FM. Op kerstavond 24 december kan er weer worden meegezongen... met de openluchtkerfzang op het Kerkplein. Na de voor vele ongetwijfeld feestelijke jaarwisseling... kan op 1 januari weer massaal een duik worden genomen in de Noordzee... De, laatste, dagen van de ijsbaan, laatste dag van de ijsbaan wordt op 3 januari voorafgegaan... door een spetterende disco on ice. Op woensdagavond 17 december treedt het Zandvoorts mannenkoor... onder leiding van dirigent Johan Leeman... op in het Kermengasthuis locatie Zuid. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede van 3FM Series Request... Het zandvoorts brengt tussen half acht en half negen verschillende kerstliederen tergehoren in de polyhal van het ziekenhuis. Het kerstconcert is toegankelijk voor zowel patiënten als voor andere belangstellenden. Kaarten zijn vanaf 24 november voor 5 euro te koop via de patiëntenservice in het Kennemer Gasthuis aan de Boerhavelaan 22 in Haarlem. En tot zover de nieuwsberichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na de buien van afgelopen nacht schijnt vandaag geregeld de zon. Wel is er nog steeds een bui mogelijk. De temperatuur stijgt naar waarde tussen 6 en 8 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. En hier en daar komt het tot een bui. Er waait de meest matige westenwind en de temperatuur draait naar een graad of 4. Morgen schijnt ook een regelmatig de zon, maar is er nog steeds een bui mogelijk. De wind is matig, aan zee soms vrij krachtig uit het westen... en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. En dat was het voor vandaag.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 a marching tune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 Van Don McLean. U hoorde wel de hele versie. Bijna acht minuten lang. En uh, dat heette dus American Pie. Die stond op 48. En deze staat op 49. Ja, de Jackson 5. I want you back. He, nummer 49 dus. De Jackson 5. En uh, I Want You Back. Eerste hit van Michael Jackson. En zijn uh, broers in de tijd. 1970. Daarom Trent. En uh, nou ja. Die heeft het dus ook niet gehaald. Te weinig stemmen. En dat geldt ook voor, helaas voor deze plaat. Dat is een van die platen die ik echt veel hoger had verwacht. Ja. Maar hij heeft het niet gehaald. Hij staat op 50. The Moody Blues en Question. Van het album... Uh, Songs in White Satin. Why do we never get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 Nummer 50 is hij terechtgekomen. Helaas. Ik had hem zelf veel hoger verwacht. Uh, van een album dat heet Songs in White Zetten. En uh, dat waren de Moody Blues. En dit is van het album Neil Diamond, The Best of Neil Diamond. Oftewel uh, Beautiful Noise. Nee, zo heet het album. Het album heet Beautiful Noise. Het heet Stargazer. Stargazer Nummer 51. You're heading the heavens, you'll never get by. Van het album Beautiful Noise Van uh, Neil Diamond uh, Die staat dan op 51 Nummer 52 Die sla ik over, waarom? Nou, dat zal ik even uitleggen Van uh, die artiest stonden namelijk twee uh, Hebben we twee albums gedraaid uh, Het afgelopen jaar En uh, dat ene album haalde het wel Maar dat andere album haalde het niet Dus, maar op allebei Die albums uh, Staat wel dit nummer dus we hebben eigenlijk twee LP's gedraaid van, uh, van Nina Simone, daar ging het om. En uh, dat ene album, dat, dat heet uh, My Baby Just Care For Me ofzo. En dat haalde het niet, maar dat andere verzamelalbum van Nina Simone, wat gedraaid is, uh, dat haalde het wel. En uh, daar staat toevallig ook precies hetzelfde nummer op. Dus daarom dat ik nummer 52, uh, wat dus My Baby Just Care For Me zou zijn, die, uh, die draai ik dan niet. Want die komt gewoon, woensdag komt hij gewoon aan bod. Van dat album. Vandaar nummer 53. Cause I'm a love man album dat uitkwam na dat de dood van Otis Redding, 1968 of zo kwam het album Love Man uit. Met een aantal al bestaande nummers. En een aantal nieuwe nummers erop. Ja. En nou, er, is, er was één iemand die had erop gestemd. En vandaar dat hij dus één puntje had. Dus kom je... ...kwam hier ook uh, gewoon uh, lekker nog net in het rijtje voor... ...van albums die het net niet haalden op nummer 53. Nummer... Uh... Ja. Nee, nummer 54. Jansen ze niet liggen. 53 was je man hè? Ja. ja Maar ja, die zei het al, die, hebben, die uh, had ook nog een andere LP die het wel gehaald heeft. Dus daarom heb ik dat nummer My Baby Just For Me nu niet gedraaid... ...want dat hoort de woens we al wel. Dus. En uh, nummer 55 was Thijs van Leer. Met een klassiek stuk. Ja, dat past niet zo in dit programma. Dat je... hoor we nog wel eens een keer, denk ik. He? Ja. En uh, dan erbij. We hebben er geen eens tijd meer voor, want het is tijd. We hebben dus vandaag uh, in ieder geval de nummers... die waar wel opgestemd was... maar die het niet gehaald hebben voor onze vinyl Top 40... heeft u dus vandaag gehoord als voorbereiding op aanstaande woensdag. Ja. En hoe zo gaan we het doen, hè? van 12 tot 5? Hè? De vinyljaren top 50. Van 40 tot 1, dat, wordt betekent, dat betekent dat we een vrachtwagen gehuurd hebben om 40 LP's te, te, te vervoeren. Ja. ja, en we, laten we nog de nummers uh, 50 tot en met uh, 41 nog, uh, horen? Nee, dat hebben we vandaag gedaan. Dat hebben we net gedaan. Hallo. Nee. Ja, nou. tot en met 50 gedraaid. Nu. Ja, vanaf 41. Ja. Oké. Okay. Nou, we ja. gaan. Uh... Oké. Okay. Is dat even duidelijk? Ja, dat hebben we vandaag al gedaan. Hè? We zijn bij 41 begonnen en geëindigd bij 54. Dus zo uh... ah. Nou, we gaan eruit wel te rusten. tot uh, woensdag!